Met het internationaal: de agent die vorige week tijdens een aanhouding bij het station in Utrecht een vrouw trapte, is tijdelijk niet meer thuis. Hij krijgt volgens RTV Utrecht ernstige bedreigingen binnen en op sociale media wordt ook persoonlijke informatie van hem gedeeld. Hij is daarom met zijn gezin op een andere plek. Vorige week werden online beelden van de aanhouding gedeeld. Daarop is te zien dat een vrouw filmt hoe een andere vrouw wordt aangehouden, waarna de agent haar trapt. De politie onderzoekt of het geweld gepast was. Niet alleen ouders, maar ook duizenden jongeren... zijn hard geraakt door de toeslagenaffaire... zeggen vijf lokale ombudsmannen in een nieuw rapport. Omdat hun ouders in de schulden kwamen... besloten veel van hen om extra te lenen bij DUO om te overleven... waardoor ze nu een grotere studieschuld hebben. Terwijl ouders nu worden gecompenseerd... wordt de schuld van de jongeren niet kwijtgescholden. Iran en de VS gaan vrijdag met elkaar praten... over de opgelopen spanningen tussen de twee landen. De gesprekken zullen plaatsvinden in de hoofdstad van Oman... Wat er precies besproken gaat worden is niet bekend. Volgens Iran zullen ze het gaan hebben over het nucleaire programma van Iran. De afgelopen tijd dreigde president Trump met aanvallen op Iran... vanwege de vele doden bij de protesten in het land tegen het regime. De Amerikaanse krant The Washington Post ontslaat een derde van al het personeel. De ontslagen vallen niet alleen op de redactie, maar op alle afdelingen van het mediabedrijf. Dat al langer te maken heeft met financiële problemen. De krant stopt onder meer met de sportverslaggeving en snijdt in het aantal correspondenten in het buitenland. Het weer het blijft vannacht droog, bij min 3 tot 0 graden. Morgen blijft het droog, maar het is wel bewolkt. Soms komt op een paar plekken de zon er eventjes bij. In het noorden blijft het daarbij rond de 0 graden en op andere plekken is het maximaal een graad of 7. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.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 Door maar, maan. De mij haar beiden en Hij zocht nog rustig haar. Ze steekt voor haar een hutte. Van boven, lief leid. Zijn hand leidt op haar schutte. Hij wil mij kwaad aan Het hier haast 1500 verroot ze leiden net onder, ze vielen haar vrij. Er is wat voor mijn kinderen, hij maakt soms ook oorlogspaard. Al werd ze ijsbaasdinnen, nou, dat hulp de meeste waard. Dan staan ze licht te klein, en al hadden ze uit die kraaien is de richting van het wild. Uit die haast honderd, een naaie is gepaard. Ze polderden de onder, ze blauwen